Je bent net een vlinder en ik hoef je niet te vangen In een net van woorden die je hoorde en begreep voordat ik sprak Je bent net een vlinder en ik durf je niet te binden Met een afspraak van tevoren waarvan het horen zou doen denken Dat er meer achter stak Dan wat praten, dan wat drinken en een zoen Dan wat we van elkaar verwachten en doen dan een gesprek onder vier ogen, onder vier lippen, onder vier armen, over je ogen, over je lippen, over je wangen, over je charme. En morgen vroeg alleen, na een ochtendblad dat braakt, wacht ik en hoop ik, wacht ik en hoop ik, wacht ik en hoop ik tot je binnen? Je bent net een vlinder en zonder iets te zeggen kan ik rustig met je praten Want we laten alle frases aan de burgerlijke stand Je bent net een vlinder en ik kan je rustig minnen zonder overdreven zorgen Want morgen in de vroegte komt de ochtendkrant Met zijn koppen vol met opgeperst gemeen Altijd klaar voor het werpen van de eerste steen voor zijn eigen landgenoten, voor verdrukten, voor refugees, naar zijn eigen landgenoten, naar zijn eigen abonnees. Daar kan hij mijn dag mee maken en breken, behalve mijn avond, behalve mijn avond, behalve mijn avond als je binnen vliegt.